Michel Koenen met het NOS-journaal. Haiti is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,2. Op Twitter zijn beelden te zien van schade onder meer in een havengebied in het zuiden van Haiti. Volgens de lokale autoriteiten zijn er huizen ingestort en zijn er doden gevallen. Elf jaar geleden werd het land ook getroffen door een verwoestende aardbeving die had een kracht van 7. En toen kwamen er volgens Haiti 200.000 mensen om het leven. In meerdere Franse steden wordt weer geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de regering. De ruim 250.000 demonstranten zijn vooral fel tegen de vaccinatieplicht voor mensen in de zorg... en het verplicht tonen van een coronapas bij onder meer horeca- en bioscoopbezoek en lange treinreizen. De grootste demonstraties zijn in Parijs, daar zijn zeker 20.000 deelnemers. 1600 agenten zijn ingezet voor handhaving. In Lyon waren rellen, de politie zette daar traangas in. In het zuiden van Turkije is een blusvliegtuig uit Rusland neergestort. De acht inzittenden hebben het niet overleefd. Het zijn vijf Russische militairen en drie Turkse burgers. Het vliegtuig was op weg naar een natuurbrand. Hoe het kon neerstorten is nog niet bekend. De brand vanochtend vroeg bij een leegstaand bedrijfspand in Zwijndrecht is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de politie. Een auto reed het pand binnen, daarna ontstond de brand. De verdachten zijn er daarna in een andere auto vandoor gegaan. De politie is op zoek naar getuigen. En vrijwilligers zijn vandaag begonnen met het opruimen van afval langs de Maas. De aftrap was in natuurgebied IJsterbeemde in het zuiden van Limburg. En als gevolg van de overstromingen ligt overal troep langs de rivier. Inmiddels zijn er 50 acties door heel Limburg opgezet met meer dan 1500 vrijwilligers. Het weer nog geregeld zon, maar vooral in het noorden ook wolken. Het is 20 tot 25 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag, tot 27 graden. Maar na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knapend Rotterdamplein. De rechterrijstrook is dicht, de verdraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Schade is veel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil alles wel vergeten, maar de vraag blijft waarom. Want je maakt me, je breekt me, je haat me en vergeet me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg. Kinderen. en dan voel ik mij een egoïst. Als ik zou kiezen om weg te gaan, om weer opnieuw te beginnen, ben ik bang dat ik een te kop doe. En zoveel veel missen ha. You make me, you breeze me, you hate me, en me. How do we then go gaan? You houdt me vast, you duwt me weg. You me uit terwijl I sorry, say, Laat me los and let me go. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and Occasionally I lose composure And I can get you out of my mind If I could go O, oh, het oh, oh, is als op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, Die al jubelen door het balvel en breng van overal. Een tietje met een ander melodietje, En een ander er al die brand van Blokjes horen in jouw jubelen bouwtelente brengen overal. Liedje, en het onder melodie, merenopietje, en een af een een bietje, al die brak van het heelal. Op mijn oren, de zaad zilveren kokjes horen, die al jubelen door het al, de lente brengt overal. Het liedje, en het onderen, een liedje, en het ander, en het liedje, al die broek van het heelal.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 This woman blows. Zijn feest voor hem, hij vloog vlot af en aan Hij was van mij en ik van hem gaan houden Maar op een dag de zomer Was al haast voorbij gegaan Kwam hij met nog een vogeltje aan Ik wist dat dit zou komen Maar toch deed dit mij wel pijn Ze stonden met je tweeën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 Ik naar voor of terug. In twee strijd ben ik nu vrij. Ook al betekent het me zoveel pijn. Ik ben waar ik nu echt voor te zijn. Je antwoord als je zegt: je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt veel in je eigen kracht En ook al laat je zon. Soms... Met dat masker op zij. Kijk omhoog, ik hou van mij. Denk niet meer aan die tijd van toe. Bij mij is het glas nu ook echt goed. It's a Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Het was al middernacht, vroeg is laat van nacht, dan hoor ik de deur. En je staat voor mij. Van overspel Je blik zegt me genoeg Mijn geluk, want bij mij liep het veel te vaak stuk. Maar niet te lang treuren, die dingen gebeuren, dat doet me wat. Oh, ik wil je zo graag dicht bij mij. Is het wachten voor ons dan voorbij? Alles geeft Heel zacht om mijn haren, ik wist het al jaren. Je doet me wat. Laat het nu maar voor altijd zo zijn. Want een dag zonder jou doet zo bij: alles geven. jij hier voor mij zou staan, wordt dit de mooiste nacht. Ik wil je dicht tegen me aan. Druk je lijf tegen dat van mij. Kom maar dichter, dichterbij. Fem, met een hoofdletter zet. van Zon, Zee, Zandvoort en Zilverits. Yaki, yaki, yaki, yaki,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 te wel. Laat mij mezelf maar zijn Ik heb het altijd zo gedaan Gewoon mezelf zijn